I'm ready. It's time. It's time for Gamba. Dit is radio Gamba. Bij dit radiostation gebeuren zaken die je dagelijks niet kunnen verdragen. Met uw hoofd. Radio Yamba. Ga Laat u onderdompelen in de mysterieuze wereld van Radio Yamba. Met wonderbaarlijke klanken met de famous Bobby T. de luisteraar te verleiden. Ja, dan zijn we weer. Welkom bij de T-show. T-show 81, 9 augustus 2006. Ja, en, uh, oplettende luisteraardjes zullen nu hun oren spitsen en denken... 2006, waar gaat dit over? We zaten toch altijd te luisteren naar een show van 2003. Was dat niet uh, een soort uh, uitgestelde show, dat uh, Radio Gamba? Dat klopt, dat klopt, maar er is iets aan de hand met deze show 81... die uh, plaats zou vinden op 9 augustus 2003. Het is uh, namelijk één van de weinige uh, uh, keren dat er uh, geen... T-show was, tenminste dat er geen live T-show was. Wat was er aan de hand? Ik had toen uh, echt vreselijke rugklachten en uh, twee uur zitten op een stoel met uh, de ...moeilijke beweging daarbij... ...dat uh, was iets te veel voor, uh, van het goede... ...dus ik had besloten om dat uh, natuurlijk wel weer goed voorbereiden. ...ik had gewoon een show in herhaling gezet... ...een fijne show met uh, meneer Goudhaan... ...en uh, de chat was er gewoon... ...dus mensen zaten uh, eigenlijk gewoon te luisteren... alsof er niks aan de hand was... ...en zaten nog eens even lekker na te genieten... ...van die zomergabber... ...meneer Goudhaan... ...maar ja, uh, wat is er nou... Uh, wa ...waarom dan toch uh, een uh, nieuwe show maken... ...nou ja, het is mooi natuurlijk om hem op te vullen... ...dat, dat ten eerste... Dan hebben we geen gaten meer in zitten, want anders had ik 30 minuten of uh, nou ja twee uur eigenlijk stilte uit moeten zenden en uh, dat is ook niet echt uh, te primen. Dus ik denk nou, ik uh, maak van mijn noten deugd. Ik heb namelijk ook nog wel even iets op mijn hart en dat is het volgende. Um, bij, uh, nou ja, ondertussen zijn wij bezig als uh, podcast, dus getuigen de vele luisteraars die Gamba erbij heeft, uh, soms wel 200 luisteraars. Dat is uh, erg mooi, maar er is iets aan de hand. Uh, we stonden erg lang op, uh, in de top 3 bij portfeed.nl En dat is natuurlijk altijd fijn, want dan krijg je er meer luisteraars bij. En uh, zo was de ster van Radio Gamba Reizende. Maar ja, wat, wat gebeurde er daar? Ik, uh, ik weet niet, uh, iemand uh, heeft uh, ook wat uh, vrienden opgetrommeld of zo. Want wat is er namelijk belangrijk bij portfeed.nl Dat er gestemd wordt. En niet hoeveel luisteraars je hebt. Want zover zouden we er dan niet naast zitten. Naast die eerste pak een beet tien of zo. Nee, het gaat erom. Hoe vaak is er op je gestemd? Nou ja, dat is natuurlijk een rare uh, kwestie, maar uh, daarom heb ik besloten om uh, bij deze, de nieuwe luisteraars van Radio Gamba, uh, onze aspirant Gabbers van Ramba, op te roepen om, uh, als u deze keer luistert naar deze show, en uh, ja, uh, we gaan er weer een hele fijne show van maken, dat u stemt en uh, natuurlijk een mooi cijfer geeft. Uh, dat is wel de bedoeling, hè? Dat we omhoog gaan. Omhoog naar, uh, in die beruchte top 40 van Portfeet. Ja, ja. Dus uh, nou, dan uh, volgt er alleen maar meer Gamba. Dus een speciale show. Uh, iedereen zit er weer klaar voor, uh, neem ik aan. Allemaal bellers. Die uh, zitten te popelen om hun verhaal te vertellen. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, wat uh, mensen voor reactie hebben. Uh, over het feit dat ik hier zo een beetje geboeld zit te promoten. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, het is, gaat, gaat toch eigenlijk ontzettend ver dat ik hier zo uh, een, een oproep moet doen om in een top 10 te komen. En dan wil ik natuurlijk het liefst op nummer 1. Een top 3 is wat mij betreft ook prima. Maar ja, al dat werk en al die mensen die nu weer klaar zitten om er wat van te maken, ik vind dat wel een beloning waard is. Ik, uh, ik heb een, uh, nou ja, een man of uh, vijf, zes bij elkaar geschraapt. En we gaan er weer een hele fijne show van maken. Het wordt één en al gamba! zeg ik gamba! Ja, dat zeg ik. En muziek! Hoort er natuurlijk ook bij. Jullie kunnen bellen 070-360-2527. En vertel je verhaal aan iedereen, aan iedereen. En wat vind je daar nou van? Stemmen bij Radio Gamba. Waarom moet je stemmen? Waarom geldt het niet gewoon dat het de meeste aantal luisteraars... En dat heb ik dan natuurlijk in dit geval niet. Ik sta echt niet op nummer 1. Want er zijn podcasts die hebben vele luisteraars meer dan wij. Maar het gaat even om het principe dat er blijkbaar ja, mensen bij andere podcasts... Uh, wel bereid zijn uh, even hun stem uit te brengen En bij Gamba niet Het zijn allemaal luie donders Die zitten gewoon lekker te genieten van al die shows Ik zou zeggen stemmen Heb ik al gezegd dat je moet stemmen Ik heb er helemaal zin in, uh, dat zullen jullie wel uh, merken Ik heb natuurlijk heel lang geen radio mogen maken Ik zou nog uh, TZT, een TZT zetten Maar ik heb uh, trouwens T gezet, staat hier naast me En uh, ik heb er helemaal zin in uh, We moeten alleen even de commercials in Want uh, tegenwoordig podcasting is duur, dat is duur Het is weer tijd voor een soepie Binao, Thaise, Chinese kippen, ze? hoe waar je vinden? Nou, Elmo, ik heb een lekker Spaans soepie met echte gamba ballen. Oh, ja, ik zie ze drijven. Wat een knopper zijn het. Nou, kom Elmo, zetten we de bal op tafel. Joepie, het is weer tijd voor een soepie. Nou, ga lekker eten, Elmo. Oké. Okay. Ja, fijn is dat die reclames weer te horen. En uh, fijn om weer een uh, beller aan de lijn te hebben. Ik, ik mag mijn eerste beller verwelkomen. Hallo, u bent in de uitzending. Hallo met Rita. Hé, hey Rita. Nou ja, ik, ja. Ben, ik ben echt blij. Normaal ben ik nooit zo blij om je te horen, Rita. Maar ja. ditmaal. Hé. Hey. Uh, wat bel wat, uh, wat je voor? Uh, ja. Zal ik eerst ik maar eens vragen. stemmen. Ja, precies. Je ja. moet stemmen. Nou, en uh, ga je stemmen? Potfeed.nl? Ja. ja, stemmen. Ja, ja. Ja. ja, hallo Rita. Het gaat weer moeizaam. Ja. Rita. Ja, hoe je gaat, gaat... Dat? Stemmen? Ach, hoe gaat dat? Dat zit ik net uit te leggen, Rita. Je gaat naar potfeed.nl en dan kies je voor de show van Gamba, Radio Gamba. En dan kun je één keer stemmen. Eén keer in de 300 jaar mag je stemmen. Dus ik zou zeggen, ja. maak gebruik van het stemrecht, Rita. Ja, is het daar ook een groot potlood? Sorry, een? Een rood potlood. Nee, je gaat via internet Rita. Doe het er eens even een beetje modern. Ja. Ja. Ja, internet. Je zit toch te luisteren nu naar de uitzending? Je hebt toch internet? Ja. Ja. Ja. Internet, ja. ja. Dus ga je stemmen? Ja. Ga, ga je stemmen? Stemmen. Ja. ja. Nou, dat vind ik tof. Uh, weet je nou een beetje uh, wat je moet doen? Ja. Stemmen. Op ja. internet. Ja. En ik heb geen rood oh, nodig. Oh, dat zit dus... Daar was ik alweer bang voor, dus dan ik net uit te leggen: Je hebt geen rood potlood nodig, uh, Rita. Ja. ja. Weet je wat je nodig hebt? Een computer, en die heb je, want je zit te ja. luisteren naar de uitzending. Ja. Hallo? Wat is zo moeizaam met je, Rita? Ja. Stemmen. Op ja. Internet. ja, stemmen. Ja, precies. Zo dat stemmen, precies. Ja, en ik zal nog één keer uitleggen waarom, want we staan niet meer in die top 40. Nou, we staan wel in de top 40, maar we staan niet meer in de top 10, Rita. Dus we moeten terug zien te komen in die top 10. Ja, omdat er geen rood potlood is, dat begrijp ik best wel. Ja, ja. Er is een soort rood potlood. Je ziet tien balletjes. Ja. En dan mag jij een cijfer van 1 tot 10 geven. En geef me alsjeblieft een 10 en geen 1, want dan zijn we nog verder van huis. Ja, ja. ja. Nou. Oké. Okay. Rita. Hey, leuk ja, dat ja. je belde, Rita. Ja, op de internet. Ga stemmen. Ja. met een rood potlood. Nee. Gewoon gelijk stemmen. Gewoon? Gelijk Ja, gewoon stemmen. En je mag tot maar één vandaan. keer. Je mag maar één keer stemmen, hè, Rita. Dus doe het goed. Ja, één ja. keer. Ja, Even één keer. Een rood potlood. Nog ook maar één keer. Ja, dat mag maar één keer. Ja. Ja. Nou, ik, oh, eh, okay. er zijn nog een hele hoop andere uh, luisteraars en bellers. Uh, dus ja. uh, we gaan weer eventjes een muziekje ja. draaien, hè? Oké. Okay. Oké, okay, bedankt voor het bellen, Rita. Ja. Tot ziens. Ah. Tot volgend jaar hè, uh, bij, bij de kerstuitzending. Uh, nou, dat was Rita. <lacht> Een ja, ruis je ook op die lijn. Ik, ik, ik, ik weet niet of hier nog wat van te maken valt. Maar het was echt vreselijk, zeg. Maar het was Rita, geweldig. Dus uh, nou je weet het, ze hebben de weg weer gevonden. 070-360-2527. Kun jij bellen? En kun je, nou ja, vertel je verhaal aan iedereen. En het liefst even over dat stemmen. Want uh, Rita snapt het ook nog niet helemaal. Good. Pack up the old suitcase, drink the bottle down. I'm gonna hit the highway, another show, another town. I gotta go now, people, I gotta go right now. And I've enjoyed my stay, and you've been a good crowd. I go now people I go right now I go now people I go right now I go now people I go right now yeah joe blues in the What back seat Lekker muziekje, allemaal. Zo is dat. En ik heb er helemaal zin in. Alles gaat goed. Oh, <laughs> ik zeg het. en Ik slaag gelijk uh, de telefoon uh, helemaal weg. Maar goed, of de microfoon. Uh, vroeger hadden wij nog wel eens last van uh, het bekende fenomeen uh, Radio Rundvlees. Uh, gelukkig uh, niks meer van vernomen. Tegenwoordig allemaal goede spullen. En ja, dat was vroeger. Vroeger. Hè? vroeger? To Toen moesten we echt uh, ja, met, met uh, van die primitieve spullen. Alles zat met plakband aan elkaar. En dan kwam Radio Rundvlees weer langs. Zo noemden wij dat. Dat was uh, beruchte Radio Rundvlees. Die uh, zat er dan af en toe doorheen te storen. En dan uh, waren wij dus uh, helemaal uh, uit de eten. Maar uh, ja, het is... Ik zie hier zo alweer een rood lampje branden. Het is tijd voor de volgende bellen. Ja, maar... Ik vind een heel week-week nummertje. En weer gaan weer met zometeen, dus met volgend nummertje. En ik wil even zeggen dat we heel veel verzoekjes hebben binnengekregen. Dus uh, we moeten ze allemaal behandelen. En uh, ik, we nog even een doen aan meneer thee, Dag, meneer T. Dag. De vloek van Radio Rundvlees. Radio Gamba Radio gamba, Radio. Radio, radio, ham radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio,